Het agentschap Telekom gaat radiopiraten harder aanpakken. Nog deze maand wordt de maximale boete voor het illegaal uitzenden in de eten verhoogd naar 45.000 euro. Daarbij wordt gekeken naar de storing die de piraat met zijn uitzendingen veroorzaakt. De piraten verstoren niet alleen de legale radio-uitzendingen, maar ook communicatiesystemen van de hulpdiensten hebben er last van. Duitse en Franse regeringsfunctionarissen denken niet dat op de EU-top van vandaag en morgen een akkoord wordt bereikt. Er zijn nog te veel meningsverschillen. Duitsland en Frankrijk willen de stemverhoudingen in de EU veranderen. Nu moeten belangrijke wijzigingen unaniem worden goedgekeurd. Dat zou bij meerderheid van stemmen moeten worden. Maar Finland heeft al laten weten daar niets voor te voelen. In Honolulu hebben zo'n 5000 mensen de aanval op Pearl Harbor herdacht. Onder de aanwezigen waren 120 overlevenden van het drama. Gisteren was het precies 70 jaar geleden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 Het weer. Vanochtend is het overal droog, maar vanuit het westen gaat het regenen. In de middag trekt de zuidwestenwind fors aan. In de kustgebieden wordt de wind aan het eind van de dag weer stormachtig... met in het noordwesten opnieuw kans op storm. Middagtemperatuur rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 8 december, goedemorgen. Dit is de eerste dag van de top in Brussel. Ja, waar er een oplossing komt voor de eurocrisis, dachten we. Maar inmiddels zijn er allerlei terugtrekkende bewegingen ingezet. We praten erover met de leider van de Europese Liberalen... in het Europese Parlement, Hofstad. En over de effecten van de top... spreken we met analist Corné van Zeil van SNS Bank. De... PvdA greep de voorstellen van Duitsland en Frankrijk aan... om de eigen positie te verstevigen. Joost Vullings hoort u zo over de politieke powerplay. In de Tweede Kamer debatteerde gisteravond over de eurocrisis. Straks een verslag. En dan Ajax vloog gisteravond uit de Champions League. Maar de manier waarop leidt nu tot hevige commotie... over omkoping en blunders van de scheidsrechters... hoort u in ieder geval Tom van het Hek. Frank de Boer en Theo Jansen uiten vanochtend hun teleurstelling. En onze verslaggever Jeroen de Jager was in de Bali in Amsterdam... waar een bijeenkomst over de moderne islam werd. Verstoord door radicale moslims. De radiopiraten worden in de toekomst hard aangepakt. En het Occupy-kamp op het Beursplein in Amsterdam is nog maar een heel klein kampje. Komt de bibliotheek voor digitale boeken. En we buigen ons over de kwaliteit van kerstverlichting. Echt waar. In dit Radio 1-journaal tot half tien u kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio 1. Nederland gaat niet meer macht overdragen aan Brussel. Dat zei premier Rutte gisteravond in een debat met de Tweede Kamer. Het debat diende ter voorbereiding van de Eurotop die vandaag begint. Als het Europese verdrag wordt gewijzigd... dan is dat alleen maar om bestaande afspraken over begrotingsdiscipline te handhaven. Anders nou Rutte. Een verdragswijziging is het middel om te komen tot het juridisch goed regelen van bepaalde afspraken. We hebben afspraken gemaakt over de begrotingsdiscipline. En de constatering is eigenlijk heel breed in deze Kamer uh, dat die begrotingsdiscipline te veel met voeten is getreden. Dat die veel strikter moet worden nageleefd. Als daarvoor een verdragswijziging de uitkomst is, kan ik daarmee leven. En dan is het de beperkte verdragswijziging die zich daarop richt. Nou, de partij van de Arbeid Kamerlid Plasterk zet er nog wel een kanttekening bij zo'n mogelijke wijziging van het verdrag. Het verdrag verander je omdat je vindt dat er bevoegdheden moeten worden verplaatst... of vastgelegd of veranderd of vergroot of verminderd. Nee. Als dat niet hoeft, dan hoef je dat verdrag inderdaad niet te doen. Dit zijn om... geen bevoegdheden. Dit is het vastleggen van uh, uh, sancties op eerder overgedragen bevoegdheden. De PVDA is niet tegen Europa, maar heeft er wel genoeg van... om het kabinet opnieuw aan een meerderheid te helpen... als het gaat om de bestrijding van de eurocrisis. Ik ben inderdaad van mening. Als er Europa opnieuw ingericht gaat worden voor de komende 25 jaar omdat er een nieuw verdrag komt dat de grondslag biedt voor het, ja, het bestuur van Europa... dan kan het niet zo zijn dat dat gebeurt door een regering die berust op drie partijen... waarvan er één een, een free ride, een vrij ritje heeft geclaimd op het onderwerp Europa. Nee, dan vind ik inderdaad dat er een regering moet zitten... die op basis van een regeerakkoord zegt... ja, wij vinden eh, dat we Europa op een andere manier moeten inrichten. Mochten er toch meer bevoegdheden naar Europa gaan... dan wil de PvdA nieuwe verkiezingen in Nederland. In de Bali in Amsterdam hebben ruim 20 moslims uit België een debat verstoord. Ze kwamen binnen, gooiden met eieren en schreeuwden leuzen. De moslims waren tegen de aanwezigheid van een schrijfster, Israt Manji. Ze was uitgenodigd om te praten over haar nieuwe boek Islam, Liberty and Love. Daarin bepleit ze een moderne versie van de islam. De schrijfster zegt dat ze bij lezingen vaak heftige reacties krijgt vanuit de zaal, maar nooit van zoveel mensen tegelijk. Ik heb seen a mob scene like this ever in mijn events I have had individuals uh, threatening me uh, openly of uh, uh, throwing items at me and spitting in my face uh, but not with this uh, gang like mentality Dus so, het was een surprise Ook Groenlinks Kamerlid tof ik Dibi was de gast en stond samen met Manji op het podium toen de onrust ontstond een aantal van ze werden nogal agressief en hebben onder andere haar bespuugd in de gezicht. Um, en ook, ze wilden niet weggaan, ze eisten van ons dat we weggingen. Ze wilden pas weggaan als wij twee van het podium afgingen. Um, de politie heeft ons ook op een gegeven moment gevraagd, in het belang van onze veiligheid, om er vanaf te gaan. En zij weigerden, ze zei: we're not getting off the stage. En mee moest er eigenlijk aan te pas komen om de moslims uit het Amsterdamse debatcentrum te verwijderen. De balie en ook de schrijfster doen aangifte vanwege de ordeverstoring. De oud-gouverneur van de Amerikaanse staat Illinois... is veroordeeld tot 14 jaar cel wegens corruptie. Rod Blagojevits probeerde in 2009... de vrijgekomen senaatzetel van president Barack Obama te verkopen. Als gouverneur moest hij een tijdelijke vervanger aanwijzen. In ruil daarvoor wilde hij een goed betaalde baan voor zichzelf... of voor zijn vrouw. Blagojevits zei tegen de aanwezige pers... dat hij en zijn vrouw sterk moeten zijn. en en dit is een tijd om sterk te zijn. Dit is een tijd om te lopen door adversiteit. Uh, dit is een tijd om mij sterk te zijn voor mijn kinderen. Sterk voor Patty. En dit is ook een tijd om Patty en mij te naar huis. we kunnen aan onze kinderen wat er wat dit allemaal betekent en waar we van hier gaan. De voormalige gouverneur zegt dat hij nu het uh, slechte nieuws aan zijn twee kinderen moet vertellen. Blagojevic was al schuldig bevonden, maar de rechter moest nog de hoogte van de straf bepalen. Burgemeester Wolsten van Utrecht wil dat het auditteam voetbalvandalisme onderzoek gaat doen naar de rellen in zijn stad van afgelopen zondag. Tijdens en na de wedstrijd van FC Utrecht tegen FC Twente liep het uit de hand. Wolsten wil nu zo snel mogelijk achterhalen wie de daders zijn. Een van de opties om foto's van hen op billboards in de stad te laten zien zoals ook in Rotterdam gebeurde, zegt de burgemeester. Voor de rest gaan we alles doen om die namen te achterhalen. Dat kan zijn via bureau Hengeveld of via uh, billboards in de stad... of in het stadion misschien foto's, maar wel in de goede volgorde dingen... die je zo kunt herkennen, die kun je zo in de kraag vatten. Maar we zullen geen we sluiten op voorhand geen enkel middel uit. En iedereen, middel uit. iedereen die ons kan, wil of kan helpen, die is ja. zeer welkom. dit team wil het onderzoek gaan doen naar de rellen... staat onder leiding van de burgemeester van Almere, Anne Jorretsma. Zo'n 5.000 mensen hebben in Honolulu de aanval op Pearl Harbor herdacht. Gisteren was het precies 70 jaar geleden dat de Japanners uit het niets de Amerikaanse Pacific Float... in zijn thuishaven in Hawaï aanvielen. Daarbij kwamen bijna 2.400 Amerikanen om het leven. Onder de aanwezigen waren 120 overlevenden van dat drama. Tegen hen zei de Amerikaanse minister van de Marine Ray Mabus dat Amerika de slachtoffers van die dag nooit zal vergeten. For those whose final is in the waters here. And all those who gave their lives that day 70 years ago... in the service of their country and in the cause of freedom... they will never change. They remain in our minds and our hearts as they were that day. Door de aanval op Pearl Harbor... raakten de Amerikanen betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Ook in Japan is stilgestaan bij de aanval van 70 jaar geleden. En hier in Hilversum zijn gisteravond de Radio Bitches Awards uitgeraakt... Prijzen voor uitgereikt. Sorry. Prijzen voor de beste vrouw op de Nederlandse radio. Er waren vier verschillende categorieën, waaronder de Radio Bitch 2011. Het is een bijna onmogelijke opgave voor de jury: drie fantastische radiovrouwen. Dat zeg ik echt uit de grond van mijn hart. En de winnaar in de categorie Radio Bitch 2011 is Petra Grijzen. Eta Grijze is dus de Radio Beach 2011. Ze ziet de prijs als een erkenning van haar werk. Het is het grootste compliment wat je kan krijgen als luisteraars. Die zijn het belangrijkste. En een vakjury. Je dit geven, dat, ja, dat, daar ben ik stil van. Dat vind ik echt, echt, echt onwijs gaaf. Fleur Wallenburg van NOS op 3 won voor de tweede keer de Nieuws Award. Verder waren er prijzen voor Eva Koereman en Patricia van Liem van Q-Music. Anne van Egmond nam de Uvred-prijs in ontvangst. De Radio Bitches Awards zijn voor de vijfde keer uitgereikt. In Sacramento in de Verenigde Staten zijn bij een grote vechtpartij in een gevangenis tien gewonden gevallen. Zeker vijftig gevangenen gingen elkaar met onder meer steekwapens te lijf. En daarbij raakten ook enkele gevangenismedewerkers gewond. Het is toch niet duidelijk waarom de vechtpartij is ontstaan, zegt een woordvoerder van de gevangenis. Approximately 10 inmates were sent out to area hospitals, as far as staff injuries, um, minor injuries at this point. None seem to be directly related to inmate on staff type injuries, just kind of responding to the incident. No information on recovery of weapons at this En like I said, we have no idea why this just de Wakers gebruikten pepperspray en schoten ook om de gevangenen uit elkaar te drijven. Dan nog even kort naar het financiële nieuws. Er gebeurde niet veel gisteren op Wall Street. De Jones sloot 0,4% hoger. De Nasdaq sloot onveranderd. In Azië wordt dat druk gehandeld. De Nikkei staat daar op een verlies van 1%.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 Veel muzikanten dragen er een steentje aan bij. Zo is een maand geleden ook een website opgericht... door artiesten zoals Lou Reed en Tom Morello van Rage Against the Machine. Occupymusicians.com. Demonstranten kunnen rekenen op veel uh, sympathie. Een massive attack was dat met unfinished sympathy. Kwart over zes geweest. U luistert naar het Radio 1-journaal van de NOS. De hele wereld kijkt deze dagen vandaag en morgen naar Brussel. Daar waar een oplossing moet komen voor de eurocrisis. Mark Robin Visser kijkt vanochtend ook richting Brussel. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Met wie ga jij dat doen? Ja, ik wou even zeggen, we krijgen toch zo langzamerhand ook zere ogen van het kijken naar Brussel. Ja. Hè? Ik bedoel, ik zou wel kijken. even andere kant op willen kijken. Ja, precies. Het schiet niet echt op. Ik moet zeggen, ja, ik heb me er altijd een klein beetje voor eerlijk gezegd. Dat durf ik nou wel tegen jou te zeggen. Dat uh, ja, economie, dat, uh, dat is eerlijk gezegd niet altijd mijn, uh, mijn sterkste kant uh, geweest. Maar ik durf er nu dan wel voor uit te komen, nu ik zo langzamerhand toch naar mijn idee bij een meerderheid van de Europeanen begint te behoren. Want wie snapt het nog waar gaat het over en waar moet het naartoe. Uh, vandaag dus uh, weer het begin van een belangrijke top in Brussel. Ongetwijfeld heel erg belangrijk, maar uh, ja, hoe gaan we dit uitleggen? Uh, valt dit nog uit te leggen? En daarom heb ik besloten, Marcel, om uh, maar weer even in de schoolbankjes te gaan zitten... en opnieuw een poging te wagen er iets van op te pikken. En dat ga ik doen vanochtend uh, in de Haagse Hogeschool... met uh, een leraar en met studenten. Economie. Kijken hoe ver we komen. En ik heb besloten. laten we nou gewoon rustig en ontspannen beginnen. Dat is altijd het beste voor een moeilijke les. Even met iets luchtigs. Uh, even een fragmentje van de NCAV televisie van gisteravond. Nou, ik ben blij dat het toch waarschijnlijk allemaal goed komt met Europa. Nou, ik ook. Ik werd vanochtend wakker. Ik denk, nou, het komt allemaal goed met Europa. Ja. We gaan met Europa toe naar het herstel. We gaan terug naar een afbreuk. We klimmen uit de dal. We zakken er nog verder in. Europees gezien lopen wij voorop. Ja, dat denk jij, ja. We schokken erachter aan alle grote landen slokken ons op. Let op, mijn 2012 wordt een heel mooi jaar voor Europa. Het wordt een Europese rukjaar. We gaan weer terug naar 1974. Hé? Hey? Denk jij dat we terug gaan naar de crisis van 1974? Echt niet. Ik heb het niet over de crisis. Ik heb het over 1974, mevrouw. Nederland, Duitsland. En dat gaan we dankzij die Marco van Basten, die pannenkoek, gaan we dat op het EK nog eens dunnetjes overdoen. Oh, je hebt het over EK, je gaat het ja. over economie. Ja, nee, qua voetbal wordt het natuurlijk helemaal niks. Ah, uh, ah, uh, nee. uh, bolletje toch. Het was het dan even. Van Man bij het hot van gisteravond, en Robin Visser de verbinding. Hebben we verloren. Maakt niet uit. Hij gaat vandaag uh, in de schoolbanken weer zitten. Kijken of hij uitleg kan krijgen over wat er vandaag in Brussel gaat gebeuren. Dan, het grootste Occupy-kamp van Nederland, op het Beursplein in Amsterdam, is uh, nou, zo'n beetje gedecimeerd, kunnen we wel stellen. Waar is het hele plein volstond met tentjes, staat nu in één hoek nog een nou, soort L-vormige legertent. De demonstranten, die aandacht vragen voor de oorzaken van de crisis, hopen zo aan de voorwaarden van de gemeente te hebben voldaan. Om tien uur vanochtend is de deadline, dan komt de gemeente inspecteren. Jeroen de Jager ging alvast kijken gisteravond en registreerde dat er een splijting heeft plaatsgevonden tussen de occupiers. Aan need people! Aan need people te helpen! Moest er iets gebeuren? Ja, die tilt moet naar beneden. Alleen ja. oh, die We hebben moet vijf naar beneden. minuten pauze. Ik denk niet dat we dat in vijf minuten gaan redden. Okay. En wat er morgenochtend om tien uur gebeurt... is het ook belangrijk om te bespreken met elkaar. Beursplein Amsterdam is voor een groot deel leeg geraakt. Er staan nog grote lege tenten aan de rand van het plein. Maar alle kleine tentjes, en er stonden nog een stuk of 60-70... die zijn weg. Alleen in het midden nog twee kleintjes. En hier aan de zijkant nog een grote. Maar die wordt dus op dit moment... Ook neergehaald. De long cables los, zodat so het kan gaan. En alles, alles wappert hier met de storm van dit moment. Het is nog een heel gedoe om deze tent plat te krijgen. De wind die kan er dus zo allemaal onder waaien. We hebben een conclusie getrokken. Het is voor ons geen discussiepunt meer. Wat hier op dit plein is gebeurd, is niet in lijn met de uitgangspunten. En in een andere tent is nog een vergadering gaande. En daar lopen de gemoederen soms hoog op. Er is een deel van de occupiers die wil blijven, onderdeel wil weg. Er is een scheiding tussen de verschillende groepen. Het gaat de hele tijd over hoe we positief samen, solidair verder kunnen gaan. Maar je moet ook weten wanneer iets afgelopen is. De einde hebben we bereikt... Met de tenten weggooien. Er zijn allerlei tenten afgevoerd met containers. Die zijn al gedumpt. Die kunnen we niet meer terughalen. Mensen zijn beledigd. Mensen zijn uitgezet. En ik heb mijn punt bereikt. Je kan dat niet meer terugdraaien. Dat is het einde. Er is een grens overtreden. Klaar. En hier blijven verergert het alleen maar. Het is een leidensweg. Dus mijn punt is dat ik hierbij een punt zet. Ik ben weg. Succes verder. Er zijn duidelijk meer mensen die het willen hebben over morgenochtend 10 uur. Laten we een pauze nemen van vijf minuten. Even ademhalen, gaan we terug, gaan we praten. Ja, wat blijkt dat afgelopen week zijn er ook volgens uh, een van de oude rotten hier op het uh, Occupy terrein. Nog een oude Maartenhuisbezetter zelfs. Man van in de 60 die hier vanaf het begin ook staat. Dat de afgelopen week tenten gedwongen zijn opgeruimd door een deel van de Occupyers. Er is een splitsing dus. En hij... Deze oude rot voelt zich Occupy 2.0. Hij blijft staan in zijn kleine tentje. Splitsing, dat zou nog. Ja. Met het idee, we blijven hier staan. En. en de, uh, je kunt zeggen, ja, er de, de, de is eigenlijk weinig over. Ja, oké. Okay. Maar... Ik blijf toch nog even doorgaan. Het is heel simpel, het is een gedeelte wat niet wil vertrekken. Maar ja, die komen er morgen wel achter en daar hebben wij van gedistanceerd. Oké, okay, dus die caravan die daar staat, ja. die wil niet weg? Er zijn bepaalde mensen die inderdaad uh, niet willen vertrekken. En de politie heeft eigenlijk heel simpel gezegd... jongens, als jullie daarvan distancieren, dan lossen wij dit probleem voor jullie op. Oké, okay, dankjewel. Dank je. Oké, okay, graag gedaan. Hoi. En dan zullen we zo meteen om tien uur horen of de gemeente akkoord gaat... met de situatie zoals die nu is. De occupiers die het plein hebben geruimd zijn er in ieder geval ontspannen over. Nog even touwtjes springen. Nee, de bocht gaat in. 3, 4, de bocht gaat uit. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. De finale pool van de Champions Trophy heeft het Nederlands hockey elftal zojuist met 4-2 verloren van Australië. De wedstrijd werd gespeeld in Auckland in Nieuw-Zeeland. Daar is verslaggever Gerard De Groot in Auckland. Gerard, eh, alweer bij de volgende wedstrijd horen we. Jazeker, we kijken nu naar Nieuw-Zeeland, het thuisland tegen Spanje. Ook in de finale pool, de eindpool. En Nieuw-Zeeland leidt halverwege de eerste helft met 1-0. Nieuw-Zeeland verrassend in die finale pool gekomen natuurlijk. Duitsland eruit gewerkt. En dat werkt uitstekend hier in Auckland, want het zit helemaal bom hartstikke vol. Hm. Ja, en Nederland verliest inderdaad, je zei het, met 4-2 van Australië in een wedstrijd. Ja, eigenlijk kansloos vind ik. We hebben achter de feiten aangelopen vanaf de eerste minuut. En het was mooi dat het maar 0-1 was in de rust door een doelpunt van Christopher Siverio. Maar verder was het uh, Nederland dat in de problemen kwam de hele eerste helft. Daarna werd het zelfs nog 1-1, anderhalve minuut ongeveer uh, na de rust. Billy Bakker scoorde, maar het duurde niet lang hoor. Want uh, Australië kwam via Matthew Swan, Matt Goats en Jamie Dwyer op 4-1. En in de slotfase werd het uiteindelijk toch nog voor uh, Nederland wat dragelijker werd het 4-1. Uh, Twee. En dat betekent dat Nederland in de finale pool nog steeds met één puntje staat van het gelijkspel dat ze hebben meegenomen. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, 3-3. Nederland heeft één punt en moet natuurlijk straks van Spanje gaan winnen. Zeker als Nieuw-Zeeland nu de goede, het goede spel voortzet tegen Spanje, die 1-0 voorsprong gaat uitbreiden en van Spanje gaat winnen. Dan wordt het voor Nederland nog heel lastig om de finale te halen. Gerrit de Groot vanuit Auckland bij de Champions Trophy. Ajax is onverwachts toch uitgeschakeld in de Champions League. Tegen Real Madrid verloor het team van Frank de Boer met 3-0. Op zich was dat nog geen probleem. Waren het niet dat in dezelfde pool Olympique Lyon met 7-1 won van Dynamo Zagreb. Daardoor stoten Lyon Ajax op doelsaldo van de tweede plaats in groep D. Tot grote teleurstelling van de coach Frank de Boer. Ja, dat is een aardige mokerslag, kan je wel zeggen. Ja. Dan, laten we eerst even over de wedstrijd praten. Eh, met name de eerste helft. Er worden twee goals afgekeurd, wat zuivere goals zijn. Hoe vang je dat, althans probeer je dat op te vangen in de rust? Ja, dat, dat is moeilijk natuurlijk. Kijk, die twee tegengoals, vind ik dat, dat we dat gewoon heel slecht gedaan hebben. Lopende mensen, en die kunnen zo vrij doorlopen uh, naar Canada toe. dat is in ieder geval niet goed. Je domineert wel uh, de meeste tijd uh, de eerste helft. Je krijgt je kansen, je maakt twee uh, glaszuivere doelbeten. Ja, dat is dan uh, zo wrang. Nou, dan heb je nog het uh, geluk dat je ziet, hey, uh, Zagab staat op uh, 1-0. Ja, een minuut voor tijd maken ze dan nog 1-1, uh, geloof ik. En dan uh, binnen een kwartier volgens mij is het al uh, 4-1 opeens. En dan, ja, dan weet je uiteindelijk dat je risico's uh, moet gaan nemen. Ja, en dan heb je ook misschien niet de bank uh, op het juiste moment voor om, uh, ja, om iets te kunnen uh, ja, forceren. Ja, Frank de Boer zei het al, twee glaszuivere doelpunten eh, werden gemaakt in de eerste helft. Maar die werden afgekeurd wegens buitenspel. En dat is onterecht. Ja, maar ik denk dat je, als we het algemeen gezien, wij moeten gewoon 2-2 staan. En dan is er niks aan Dan Is er gewoon een terechte afspiegeling, vind ik tenminste, van de eerste helft. Want wij, natuurlijk hebben zij zijn kans gehad, maar wij waren zeker niet de minder op dat moment. Nou ja. Als je dan uh, met 2-2, dan ga je waarschijnlijk uh, eindigen met 2-2. Want wat je al zei, zij stonden ook niet met de uh, mist tussen uh, hun tanden. Dus ik denk dat het dan uh, een gelijk spel had geweest. Maar ja, nu sta je met 2-0-8. Die je moet gaan forceren. Ja, dan krijg je ruimte. Ja, dan is zo'n 3-0 oké. Dat weet je dat het kan gebeuren. Er werd uh, bovendien vol ongeloof naar die 7-1 overwinning van Lyon gekeken. Het woord omkoping wilde niemand in de mond nemen. Maar het maakt het voor de boer wel extra zuur. Ja, dat denk ik wel. Als je uh, uh, op dit niveau 7-1 verliest, uh, ja, dat komt bijna nooit voor. Dus uh, ja, dat heeft ons niet geholpen. Ja, bij Ajax was er nee, niet geholpen. Er nee. was er getwijfeling dus na aflopen, maar op wie moesten de ajax hier nou boos zijn? Theo Jansen. Ja, op, op, op alles denk ik. Ik bedoel, op onszelf, dat we, dat we zo makkelijk goals weggeven... Uh...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 Op de slotdag van de eerste ronde van de Champions League waren er nog meer verrassingen. Zo werden zowel Manchester United als Manchester City uitgeschakeld. United verloor met 2-1 van Basel en eindigde op de derde plaats in de pool. City won wel met 2-0, zelfs van Bayern München, maar eindigde desondanks ook op de derde plek. Manchester United en Manchester City gaan allebei door in de Europa League. De andere ploegen die zich gisteren nog plaatsten voor de knock-outfase van de Champions League zijn CSKA Moskou en Benfica. En ook in de eredivisie werd nog een helft gevoetbald gisteravond, inderdaad één helft. Wedstrijd Excelsior AZ werd vorige maand gestaakt vanwege de mist. En in de resterende 45 minuten bleef het 0-0. En dus loopt de koploper AZ opnieuw puntverlies op. Coach Gert-Jan Verbeek was vooraf al bang geweest dat een halve wedstrijd niet genoeg zouden zijn voor AZ om de drie punten te pakken. Dit, dit, kun je, dit, kun je, uh, dit kun je dromen. Hè. Dit, uh, dit weet je gewoon dat dit scenario uh, op de loer ligt. En uh, ja, dat, uh, daar geef je vat voor, geef je daar bij de KVB aan uh, wat wij ervan vinden. Nou ja, daar hebben ze niks mee gedaan. Ze hebben gewoon uh, gemeend om deze wedstrijd uh, te moeten uitspelen. Waardoor we uh, maar 45 minuten hadden. Nou ja, klaar, dan, dan loop je tegen zo'n wedstrijd aan waarin je 45 minuten lang... Uh, alleen maar aanvalt, aanvalt, aanvalt. Oh, nog op moet pas, dat hij geen counter om de oren krijgt. En uh, een aantal kansjes en mogelijkheden creëert. En dan gaat hij niet in en dan speel je gelijk. En toch liep AZ nog weer één punt uit. En heeft nu vier punten voorsprong op de nummer twee, PSV. Tot slot nog handbal. Het Nederlands vrouwenteam werd op het WK in Brazilië. Overlopen door Rusland. De groepswedstrijd eindigde in 35-26 in de Nederlaag. Oranje is, uh, al wel zeker trouwens, van een plekje in de achtste finales. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Duitse en Franse regeringsfunctionarissen denken niet dat op de EU-top vandaag en morgen een akkoord wordt bereikt. Er zijn nog te veel meningsverschillen. Duitsland en Frankrijk willen onder meer de stemverhoudingen in de EU veranderen... zodat de wijzigingen bij meerderheid van stemmen worden goedgekeurd. Het agentschap Telecom gaat radiopiraten harder aanpakken. <coughs> Pardon. Zo wordt de maximale boete voor etenpiraten verhoogd naar 45.000 euro. En komen er extra controles. De piraten zouden onder meer de communicatiesystemen van de hulpdiensten verstoren. En in Honolulu hebben zo'n 5000 mensen de aanval op Pearl Harbor herdacht. Gisteren was het precies 70 jaar geleden... dat Japan zonder oorlogsverklaring de Pacific Float in Hawaii aanviel. Bijna 2400 Amerikanen kwamen bij die aanval om het leven. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. klaar in en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af met in het noordoosten nog een lichte bui. Er staat een matig aan een kustvrij krachtige wind uit het westen. In de ochtend is het droog met in het oosten ruimte voor de zon...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 Een boek kan zoveel doen. Lees er eens eens één. Lieve Heersbeestje moet. Doneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. moet.nl. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ruim twee weken nadat president Saleh na massale volksprotesten de macht overdroeg... heeft Jemen nu een nieuwe regering. Een regering van nationale eenheid... waarin de voormalige regeringspartij en ook de oppositie samenwerken. Volgende stap wordt op 21 februari gezet. Dan zijn er namelijk parlem uh, nee, presidentsverkiezingen. Judith Spiegel in Jemen. Judith, een regering van nationale eenheid. Wordt nu alles anders in Jemen? Judith Spiegel zouden wij hebben. Maar ze hoort ons niet en wij haar niet. Nou, we proberen het zo nog een keer. Goed, dan gaan wij naar Amerika. Verenigde Staten. De tegenstander van president Obama volgend jaar bij de verkiezingen... zal of Mitt Romney of Newt Gingrich worden. Eigenlijk is duidelijk tussen welke twee republikeinen... de eindstrijd om de presidentskandidatuur zal gaan. Tenminste, zoals het er nu naar uitziet. Romney, een voormalig gouverneur, en Gingrich, een ex-Kamervoorzitter... hebben samen al een hele reeks concurrenten achter zich gelaten. Zoals bijvoorbeeld de afro-Amerikaanse kandidaat Herman Cain. Ik am suspending my presidential campaign. En dat was Herman Cain afgelopen weekend. Een paar weken lang schitterde hij in de peilingen, deze voormalig directeur van een pizzaketen. Maar een aantal onduidelijke en onverkwikkelijke affaires met dames deden de das om. Newt Gingrich zal de meeste van zijn stemmen overnemen, deze voormalig Kamervoorzitter. Deze ex speaker of the House is de man die in de jaren negentig president Clinton ernstig in het nauw dreef. De Monika Lewinsky affaire kostte Clinton bijna de kop. Terwijl zijn belager toch bepaald geen toonbeeld is van echterlijke trouw. Gingrich is inmiddels toe aan zijn derde vrouw. Maar de conservatieve Republican Jewish Coalition, waar hij gisteren sprak, zit daar niet mee. Ze gaan voor Gingrich op de banken. Er zal een executieve order about twee uur na de inaugural address. We zullen de embassy van Tel Aviv naar Jeruzalem dag. Als ik president word, zal ik op de eerste dag de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatsen, zegt Gingrich. Prachtig vindt het publiek dit. Maar de Arabische wereld zou die verplaatsing natuurlijk opvatten als annexatie en oorlogsverklaring. De andere kandidaat, voormalig gouverneur Romney, wil zijn Joodse publiek ook plezieren natuurlijk. Maar hij komt toch met een wat iets minder exorbitant geschenk. Ik ga naar Israël op mijn eerste trip. Als Romney president wordt, en dat heeft hij in 2008 ook al een keer geprobeerd... zal zijn eerste reisbestemming Israël zijn. Aardig, maar steekt toch wat flats af bij wat Gingrich belooft. En dit illustreert Romney zijn probleem. Betrouwbaar, maar nooit iets geks. De Republikeinen lijken nu al op hem uitgekeken. Ze hebben geen behoefte om hem beter te leren kennen. Ik hoop dat je me beter door dit proces. En na de optredens hier kom je nog eens iemand tegen. Ra Fleischer, former White House press secretary under George W. Bush. Is het nu duidelijk tussen wie de strijd zal gaan bij de Republikeinen? It's increasingly looking like it's going to be Newt Gingrich and Mitt Romney. Uh, my hunch is it's going to be a long drawn out spring where the two of them go down the line. Het ziet er toch wel naar uit dat het tussen Newt Gingrich en Mitt Romney zal gaan. Ze gaan dit voorjaar een lange strijd voeren, denk ik. Ik kan me moeilijk voorstellen dat nog een van de andere kandidaten terug zal komen, zegt Ari Fleischer. Goed, wat hebben die mensen hier van de Jewish Coalition? Wat hebben ze gezien? Uh, I think uh Gingrich has my preference right now. Who's most convincing? Uh, I think Newt Gingrich, by far. Who did best, you think? Gingrich by far. <laughs> Why? Fire. Fire. Een man met een lange grijze jas en een lange grijze baard. Very, very politically incorrect. Ah, Gingrich, 1,5 vuur. Lekker politiek incorrect. Maar als republikeinen echt hard gaan nadenken... over wie het meeste kans maakt om Obama te verslaan... dan zullen ze waarschijnlijk toch voor Romney kiezen, denk ik. Deze religieuze Joodse man die vat het mooi samen. De grote vraag is, gaan de republikeinen straks stemmen met hun hart of met hun verstand? In het laatste geval zou het Romney worden. Maar als ze hun hart volgen, nu, zoals het er nu uitziet... dan wordt het Gingrich. Ja, als alles gaat zoals het gaat. Een reportage van correspondent Wesseldeel. Nog een keer proberen. We hebben weer verbinding met Jemen. Judith Spiegel daar. Uh, Judith, ik zei net al, na het vertrek van president Saleh... is er nu een nieuwe regering van nationale eenheid. Wordt daarmee alles anders? de vraag, maar Jemenieten zijn wel blij eigenlijk dat er nu eindelijk iets is gebeurd. Alleen het probleem wat we een beetje hebben met deze uh, regering van nationale eenheid. is dat inderdaad oppositiepartijen daarin wel uh, vertegenwoordigd zijn. maar die worden toch ook nog gezien als mensen van de oude school. dus uit hetzelfde kamp als zalig. Uh, die, die helemaal niks maken met deze regering. maar, maar tegelijkertijd ook echt wel wat willen in de toekomst. staan dus eigenlijk aan de zijlijn. Hm. Maar uh, Judith, wat wordt de rol van Zaler? Want die is toch afgetreden? Ja, dat is eigenlijk best gek. Die Zaler is dus twee weken geleden officieel afgetreden, maar hij gedraagt zich nu de laatste twee weken eigenlijk gewoon nog als president. Bijvoorbeeld, hij stuurt allerlei boodschappen naar andere staatshoofden, hij heeft amnestiewetten afgekondigd. Er uh, ja, lijkt eigenlijk niks veranderd. Zaler lijkt niet helemaal te begrijpen of niet te willen begrijpen. Dat als je afstreekt, dat je ook geen macht meer hebt. Ja, goed. Saleh willen dus niet begrijpen eh, dat hij dus eigenlijk weg zou moeten gaan. Hoe reageren demonstranten daar eigenlijk op? Nemen die dit? Nou, die zijn, nee, die zijn eigenlijk nog steeds boos. Dat zijn dan vanaf dag één dat Saleh dat, dat, dat, dat akkoord tekenen Naar die nationale regering, of die, die, die uh, regering van nationale eenheid. Ja, dat zien ze aan, maar zeggen ze, dit wil echt al onze eisen nog steeds niet in. Want wat wij willen is een heel nieuw systeem. En het gaat ons niet, over, gaat niet om het vervangen van een poppensje, het gaat ons om het vervangen van die hele klik. In het liefst toch ook wel een groot deel van de oppositiepartijen. Ja. Goed, uh, Judith Spiegel vanuit Jemen, we laten het hierbij met excuses voor de slechte lijn. Het is negen minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Maaskanters van New Kids zijn niet alleen succesvol in Brabant en in Nederland. Hun uh, nieuwe film Nitro gaat ook over de grens. De film is al in verschillende landen verkocht, waaronder aan Australië. En ook in België hebben de vijf jongens uit Maaskantje veel succes. Gisteravond ging een uh, nieuwe film in Antwerpen in première. Arnaud Leblanc sprak daar met regisseur Steven Haas. En wat uh, enthousiaste bezoekers. Zo jongens, jullie zijn zelfs verkleed. Ja. Mooi hand. Ja. Even kijken, trainingspakje aan allemaal. Ik ben zwanger. Oh, ik zie het ja. Zelfs zwanger. Ja, ja. Hey, maar kunnen jullie ook een beetje Brabants, of dan niet? Nee. Maar van ben wow. van Brabant. Maar uh, je kunt de groeten uit Brabant krijgen, kut? Doe even, Doe even met z'n allen, even tegelijk. Houdoe. Nee, je kunt de groeten. Je ja. kunt de groeten uit Brabant krijgen, kut? Houdoe. Heel goed. Wat is die rode dan? Nee, die ga je niet bij of wat? Wat vind je nou zo leuk aan die nieuwe kids? Dat is een margie zijn man. En dat is bangelijk, want ik ben ook een margie. Wat ben je een? Een margie. En ik was, was dat? in Holland. Nee, was dat? Een, een marginaal. Een dus scheef Oh, gewoon niet zo helder. Nee, niet zo. Een pauper. Geweldig. Een wat? Een pauper. <laughs> ja, dat ken ik dan weer niet. Zo, zo leren we van elkaar, hè? Zo leren <laughs> we van elkaar. Goed doen we dat jongen! Recht Max. Nou, uh, Steffen, kan wel op zijn Brabant trouwens, hè? Ja, dat kan best wel op zijn Brabant, zijn. En dat jij goed gedaan, die film? Ja, bedankt. Het was wel mooi. Mooi om te zien zo. Taiwan, Hongkong, Australië. Ik vind het nogal wat. Ja, ja, het is wel uh, heel apart dat dat zo... Ja, we hebben zelfs ook nog in Amerika een prijs gewonnen. Oer-Hollands, oer maar op een of andere manier is het ook gewoon heel uh, nou, wereldwijd of zo. Waar gaat heen Ja, nou, de, de, de volgende plek is de maan volgens mij. Dus, uh... <laughs> maar wat moeten ze in Taiwan met de New Kids? Of in Hongkong? In... Ik weet niet. Lachen om die domme Hollanders of zo. Ik, ik weet het niet. Want is dit Hollandse humor dan? Ja en nee dus of zo, weet je wel. Ik bedoel, het is toch allemaal... Uh, de inspiratie komt uit Maaskantje. Ik bedoel, het is bedacht door, door ons uh, Hollanders. Uh, ik weet niet, het, het, ja, het, het, het slaat aan. Wanneer komt die Hollywood-film Hollywoodfilm eraan? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat is uh, de, de, uiteindelijk uh, de ultieme droom, weet je wel. Gewoon een, uh, ja, een dikke Hollywood-productie uh, maken. En dan hoeft het niet een grote Hollywood-studiofilm te zijn. Dan mag het best wel iets kleins zijn... zodat we weer compleet onze eigen vrijheid hebben... en onze belachelijke dingen kunnen doen. Alleen dan... Uh, in het groot. You can get the greetings from uh, Brabant. Uh, yes, can't. Dus, nou, Arno Leblanc, wist jij dat van hem? Nee, dat wist nee ik wist ik niet. Ook niet. <laughs> Had ik graag zo gehouden. AZ, koploper in de eredivisie, verspulde opnieuw punten. In Rotterdam moest gisteravond alleen de tweede helft... van de wedstrijd tegen Excelsior nog worden gespeeld. Het duel was vorige maand gestaakt vanwege de mist. Maar ook gisteren bleef het 0-0. Verslaggever Frank Wielaert sprak de coach van de koploper AZ... Gert-Jan van Beek er maar op aan. Gert-Jan, hey kan ik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 Uh, alleen maar aanval, aanval, aanvalt. aanvalt, aanvalt. Ook op moet pas, dat hij geen counter om de oren krijgt. En uh, een aantal kansjes en mogelijkheden creëert. En dan gaat hij er niet in en dan speel je gelijk. Hoe moeilijk is het om in die kopjes te krijgen dat dit de tweede helft is... terwijl ze toch echt fysiek voor de eerste 45 minuten het veld opgaan? Nou, volgens mij is, is dat aardig gelukt. Hè? Want ik vond dat wij vanaf uh, het begin gelijk uh, de, geprobeerd hebben druk te zetten... de aanval te zoeken. Hè? Want ja, je weet gewoon dat dit scenario uh, gespeeld gaat worden. Hè? Dus dat is... Prima uitgekomen, Excelsior gaat lopen verdedigen en gaat lopen counteren om te kijken of ze toch zelf nog een doelpunt kunnen maken. Oh ja, en, en wij die verwoed proberen aan te vallen in een hoog tempo. Uh, zodra we de bal kwijt zijn, uh, proberen druk te zetten. Nou ja, dat, dat, dat is prima uh, uh, gelukt. Uh, dus het uh, dus scenario was, uh, was precies zoals ik haar had voorgesteld. En we ons hadden voorgesteld. En alleen er valt geen doelpunt. Hè? Want in, in, dat, in die droom had ik ook nog wel zoiets van... nou, het zou mooi zijn als we, als we of voegscoren scoren of in de allerlaatste minuut. Maar hij zat er bijna nog in de laatste minuut. En nu hopen dat de KNVB een lesje geleerd heeft... of staan de regels het niet toe dat dit lesje geleerd wordt? Ja, het schijnt dat uh, op, op voordracht van de, spe, uh, van, de, van de clubs de regel uh, in 2004 veranderd is... Ik heb er niks van meegekregen, dus het zal wel met, met bestuursleden gebeurd zijn of directeuren of, uh, of, of zoiets wat. Hè, maar uh, uh, in het verleden was het altijd zo: als het door weersopstandig wordt aflas voor de rust, dan wordt de hele rest het overgespeeld. Enfin, op het moment dat je een trainer hebt die in de rust met 3-0 voor staat en de wordt het overgespeeld, zal die trainer ook commentaar hebben. Hè, dus voor, voor alles is wat te zeggen. Hè, maar uh, uh, ik weet wel, nu ik dit weet, dat ik de volgende keer al na twee minuten uh, het veld opstap en, en, en, en vraag aan de scheidsrechter dat te stil blijven. Zo'n dadelijk maken ze maken zich klaar voor een hele, hele zware winter. De inwoners van het Limburgse Veilen hoort u zo meer over. We gaan eerst naar de verkeersinformatie, dus naar Kees Kwaks. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Nou, een beetje rustig begin van de donderdagochtendspits. Het komt allemaal wat traag op gang. Een kilometer of twintig staat er nu. En dat wat er staat, dat is niet echt veel vertragend uh, opleverend. Er uh, staat op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem... vijf kilometer tussen zeven naar een Velperbroek. Het probleem zit eigenlijk over de grens in België... Zo'n ongeluk gebeurt op de A67, vanaf Eindhoven naar Turnhout. De weg is compleet geblokkeerd bij Reti. Het verkeer wat in de regio Eindhoven zit en onderweg is naar Antwerpen... dat kan beter omrijden via Breda. Oké, okay. verwacht je nog iets bijzonders vanochtend? Nee, het is, het is droog en de wind is aardig afgezwakt ten opzichte van gisteren. Ik verwacht eigenlijk een hele normale donderdagochtendspits die is ongeveer 225 kilometer waard. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark-Robin Visser kijkt vanochtend vooruit naar de Eurotop. De Eurotop, daar waar een oplossing gevonden moet gaan worden. Maar misschien toch ook wel weer niet... want er zijn alweer allerlei terugtrekkende bewegingen. Maar hoe analyseer je dat nou als verslaggever... als je het eigenlijk zelf ook niet meer zo heel erg goed ziet... of kunt ontwarren, Mark-Robin? Nou, Marcel, ik heb vanmorgen gezegd... economie is nooit mijn sterkste kant geweest. Hè? Dus ik moet het wel eventjes uh, goed formuleren <laughs> natuurlijk. Je <laughs> hoeft niet per se zwak te zijn, even bedoel je? Oké, okay, oké, okay. ik geef toe dat ik niet alles even goed begrijp. Daarom heb ik besloten om vanochtend terug te gaan in de schoolbanken. En um, dat ga ik in Den Haag doen, bij de Haagse Hogeschool. En ik begin gewoon even bij een docent economie thuis, heb ik besloten. En deze docent economie begint zijn dag met een boterham met kaas en een boterham met hagelslag. Henry ten Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. En ik... Helemaal mijn smaak. Ja, nou ja, absoluut. lijkt me een stevige basis voor een goede dag. Hoe begint een docent Economie nou de dag waarop weer een belangrijke top in Brussel begint? Uh, nieuws aan, uh, televisie aan, teleteksten over het algemeen bekijken. Uh, en uh, ja, het opstart van het internet, uh, om daar uh, nog even te kijken naar verschillende informatiebronnen. De eurocrisis hè, en de schuldencrisis, is dat nou iets wat jullie op de hogeschool nu ook al behandelen of kom je daar niet aan toe? Nou, dat is iets uh, wat sowieso uh, wel behandeld wordt en ik denk ook dat het iets is wat uh, ja, momenteel behoorlijk leeft bij, uh, bij de mensen thuis. Mensen hebben er veel vragen over, dus uh, ja. Ja, absoluut onderwerp van, uh, van discussie. Ja. Ja, het leeft bij mij ook enorm, maar ik moet zeggen dat ik niet alles even goed kan volgen. De belangen, wat er nou precies op het spel gaat, staat en hoe het mis kan gaan ook. Kan het heel erg misgaan? Uh, ja, uh, dingen kunnen absoluut uh, heel erg misgaan. Uh, we zien inderdaad uh, dat uh, ja, financiële gebeurtenissen momenteel hele grote gevolgen hebben. Uh, het wordt uh, gevaarlijk wanneer dingen echt overslaan naar de reële economie. Uh, en daarom is het absoluut belangrijk dat deze top nu uh, succesvol wordt, uh, wordt afgerond. En Legt u mij nog eens uit, wat is de reële economie en wat is het verschil met wat er in Brussel gebeurt? Uh, nou, daar zit geen verschil tussen. Maar als we onderscheid maken tussen de reële economie, dat is zeg maar de uh, hoeveelheid echte goederen uh, en diensten zeg maar, die we met z'n allen produceren. Dat is dus die, die kaas en die hagelslag van u? Die kaas en die hagelslag, maar ook het kopje koffie. Uh, en uh, zeg eens eventjes uh, de diensten bijvoorbeeld van de kapper. Uh, en de monetaire uh, economie is de vertaling naar geld. En als we gaan kijken, dan willen we op lange termijn economische groei. Uh, en dat is niet de creatie bijvoorbeeld van meer geld, maar je wil een uh, ja, efficiëntere verdeling, een betere samenwerking, waardoor de totale hoeveelheid goederen en diensten die we produceren groter wordt. En als we die met z'n allen op een bepaalde manier gaan ruilen, ja, dan worden we allemaal een stukje welvarender. Ja, het moet allemaal steeds een beetje meer hagelslag en een steeds een beetje meer kaas worden. Of is dat niet waar onze economie een beetje op is gebaseerd? Nou, of dezelfde hoeveelheid, maar met minder inspanning. Aha. Volgens mij uh, zou uh, economie, uh, en ik denk ja. dat we daar uh, misschien wel over eens zijn, uh, moeten dienen zeg maar, om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Ja. En uh, wanneer we met uh, ja, 550 miljoen mensen zijn, ja, is dat uh, behoorlijk goed. Uh, het hele werk. Ja. Nou ja, en het gaat dus af en toe met horten en stoten. En ik geloof dat we nu een beetje op een stukje van de snelweg zitten. Dat, uh, lijkt je wel me, zeggen? Uh, dat lijkt me een hele, hele duidelijke ja, conclusie, inderdaad. Weet je wat, we gaan lekker die kaas en die hagelslag even opeten... en dan gaan we straks naar zevenen eens even kijken hoe dat moet met die top. Perfect. Tot zo. Marco B. Visser kijkt vanochtend vooruit naar die Eurotop in Brussel. Ik zei het al even, we zouden gaan praten over het Limburgse Veilen... want inwoners daar hebben voor deze winter een sneeuwbrigade gevormd. De brigade moet hulp bieden bij zware sneeuwval. Veilen ligt op 200 meter boven NAP... en is daarmee het hoogstgelegen dorp van Nederland. Een eerste groep vrijwilligers begint vandaag met trainen... in een overdekte skihal in Landgraaf. En een van die vrijwilligers is Victor Terpstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, waarom heeft Veilen een sneeuwbrigade nodig? Nou, Omdat wij de laatste jaren uh, echt worden geteisterd door uh, zware sneeuwval. En dat is uh, ja, uh, groter, uh, die sneeuwval, dan uh, in de rest van Nederland. En waar heeft dat toe geleid? Nou, dat we af en toe, uh, he, ondanks uh, alle bemoeienissen van de gemeente Vaals... die uh, ons uh, altijd goed heeft geholpen, ja, dat we toch af en toe slecht te bereiken waren. En uh, ja, dus vooral ook de mensen die wat uh, ouder zijn en slechte been... Ja, die hebben er echt wel uh, last van. En moet u dan geen beroep doen, bijvoorbeeld op Rijkswaterstaat of zo? Dat ze af en toe eens een veegwagen of een schuiver langs sturen? Ja, en, nou, dat gebeurt ook. De oh. gemeente Vaals doet dat. Hè. Die, die strooit en die veegt. Maar ja, dan is er zoveel snel gevallen. En blijft er ook vallen dat het een uh, ja, beetje uh, dweilen met de kraan open is. Mm. En wat moet ik me voorstellen bij Veel? Bij Veel? Nou, uh, vorig jaar vlak voor kerst. En natuurlijk een, ook voor ondernemers een belangrijk moment. Mm. Waar, uh, in één nacht 40 centimeter sneeuw. Dat is aanzienlijk inderdaad. Ja, en toen stond ik met mijn sneeuwschop uh, buiten... om uh, de parkeerplaatsen uh, schoon te vegen. Maar dat was toch niet zo'n geweldig plan, want dat was wel heel erg veel. Ja, nou, in de grotere steden worden de stoepen natuurlijk ook niet geveegd. En mensen doen het zelf ook niet meer. Maar dat gaat in veilen dus anders worden. Die sneeuwbrigade gaat aan de slag. Ja, nou ja maar goed, vooral ook dat laatste wat u net zegt. is heel belangrijk dat we ja, vanuit een beetje goed uh, norboerschap. He, dus uh, dat we als buren en uh, elkaar een beetje gaan helpen in dit soort situaties. Hoeveel mensen hebben ze al gemeld? We hebben er 16 en we hopen natuurlijk uh, uh, met de aandacht die we op dit moment krijgen dat er meer mensen zich aansluiten bij ons. Ja, want met 16 krijgt u niet als het uh, aanhoudend sneeuwt, alle sneeuw weg vermoed ik. Nou, ja, goed, uh, we hebben iets van een rooster gemaakt. Ja. Uh, we willen een toch wel een beetje in ploeg gaan werken, als het zover is uiteraard, want het ziet er nu nog niet naar uit. Uh, het dan? Uh, ja, dan, dan, dan is het een spoeling een beetje dun. Ja. Sneeuwruimen is zwaar werk. Of kun je het wat verlichten met de goede techniek? Uh, ja, da, da, da, daar gaan we vandaag kennis mee maken. Ik, ik vond het uh, zelf uh, redelijk pittig uh, de laatste jaren. Maar waarschijnlijk ja, zijn er technieken die het wat eenvoudiger maken inderdaad. Ja, waar moet ik dan aan denken? Ja, uh, hoort het uh, sneller uh, schoppen of uh, eerder schuiven dan schoppen. Ja, dat weet ik niet. We hebben vandaag les van een van de uh, ski managers van de piste van Snow World. Dus, uh... ja. het, het lijkt mij zaak dat je er snel bij bent. Als ze het eenmaal aangelopen hebben, vastgelopen wordt het lastig hè? Ja, klopt. En dat hebben wij de laatste jaren ook ervaren, want dat hoopt zich, zeg maar, als je het dan aan de kant hebt geduwd, helemaal op. En ja, en voordat je het weet is het inderdaad hard. En dan kan ik me voorstellen dat u dan ook, een, als die sneeuwbrigade eenmaal helemaal rond is, een flink pak sneeuw wil, want dan wilt u natuurlijk aan de slag, Ach, of ja. Nou ja, kijk, ik zit net ook naar het weerbericht te kijken. Volgende week stijgen de temperaturen, terwijl ze eigenlijk zouden moeten dalen rond deze tijd. Aha. Want nu uh, hadden we uh, en nu hadden we al twee weken sneeuw uh, gehad vorig jaar. Okay. Dus uh, ja, dan hadden we zeker moeten uitdrukken. Nou, ik wens u veel sneeuwplezier. <laughs> nou, Dank u wel, mevrouw. Siktor Terverschijn, bedankt. Oké, okay, fijne dag. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. De voorpagina van Trauma één onderwerp. De Europese schuldencrisis. Volgens de krant staat de EU voor een moeilijke keuze. Een ingrijpende vernieuwing die kan sneuvelen. Of een snel akkoord dat niet overtuigt. De 27 Europese regeringsleiders moeten donderdagavond en vrijdag in het midden vinden een midden vinden tussen deze twee uitersten. Meest verstrekkende en moeilijkst te realiseren optie is de begrotingsUnie. De invloed van Europa is daarbij groot. Alle landen moeten dan hun begroting laten controleren door een strenge euro commissaris. Klopt er iets niet van? Dan wordt er een boete opgelegd, automatisch. Wordt die niet betaald? Dan wordt er gekort op de EU-uitkering. De andere, makkelijke, maar minimale optie... die de Europese regeringsleiders kunnen kiezen... is het Stabiliteitspact Plus. Daarbij wordt er volgens Trouw wat minder streng gecontroleerd... en krijgen ze slechts aanwijzingen van de Europese Commissie... als ze in de fout gaan. Duizenden leven korter door extra uitstoot fijnstof, kopte de Volkskrant. Minister Schults van Infrastructuur en Milieu... schat de effecten van een verhoging van de maximumsnelheid... op de snelwegen rond steden te rooskleurig in, zeggen deskundigen. Afgelopen jaren zijn verschillende studies uitgevoerd naar 80 kilometer zones rond de grote steden. En daaruit blijkt dat de concentratie fijnstof maximaal 10% is afgenomen... door de verlaging van de maximumsnelheid van 100 naar 80 kilometer per uur. Het ministerie heeft nu onderzoek laten doen... naar de verhoging van de snelheid van 120 naar 130 kilometer... en de effecten daarvan op het gebied van fijnstof. Nou, Die vallen fors mee, onwaarschijnlijk, zegt Maarten ten van de Stichting Natuur en Milieu in de Volkskrant. Door de grotere snelheidsverschillen zal er juist meer afgeremd en versneld worden... en zullen er eerder opstoppingen ontstaan, al dus van de biezen. Nou, dat vergroot de uitstoot van fijnstof, zegt hij. Vooral extra roet blijkt de levensverwachting met de drie tot vier maanden te beperken. De bezuiniging op het passend onderwijs, waarin straks zorgleerlingen worden ondergebracht, ge kost 5.000 mensen hun baan. Blijkt uit een nog niet gepubliceerd onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie de vakbeweging en onderwijskoepels, schrijft het AD. Passend onderwijs wordt de vervanger van het speciaal onderwijs... en biedt plaats aan kinderen met een handicap of gedragsproblemen. Aan de komst van het nieuwe systeem wordt een grote bezuiniging gekoppeld. Onlangs bleek dat de betrokken partijen het volstrekt oneens waren... over de personele gevolgen van de maatregelen. En daarom is het onderzoek gestart. Het ministerie wil niet inhoudelijk reageren op de cijfers. Volgens de Telegraaf is door een groot aantal politie- en justitieambtenaren... met afgrijzen gereageerd op de deal tussen de gemeente Amsterdam en de Hells Angels. Angels vertrekken uit eind januari uit hun clubhuis en krijgen in ruil daarvoor 4 ton euro. De krant schrijft dat de Angels slechts één gulden hebben betaald voor dat clubhuis. Ook de Tweede Kamer reageert verbijsterd op het besluit van de gemeente. De PVV bijvoorbeeld vraagt minister Opstelte van Justitie vandaag om opheldering. De gemeenteraad van Amsterdam werd volgens De Telegraaf... slechts sumier geïnformeerd over de voor de Angels zeer lucratieve deal... De Hells Angels worden al een tijd verdacht van nauwe contacten met drugscriminelen. En desondanks besloot Amsterdam te zwichten voor de druk van de Hells Angels. Al dus de Telegraaf. En voor op de Telegraaf een fotootje daar waar... Even kijken wie dit is. Nou, weet ik niet precies van Ajax. Maar die probeert nog te scoren, maar het lukt dus niet. Uh, daarboven staat Nachtmerrie komt uit voor Ajax. Gaan we het later deze uitzending ook nog over hebben. Want Ajax vloog uit de Champions League met een grote boog. Ja, en ook nog een foto van Van Gaal. Aankomend op Schiphol zo te zien met zijn vrouw. Teruggekeerd van een reis door Azië met uh, Truus. Louis van Gaal gisteren laat wij het er niet voor 1 juli 2012 aan het werk te gaan als algemeen directeur van Ajax. De verwachting was dat hij zo snel mogelijk aan de slag wilde in de arena. Maar ik ga verder met mijn sabbatical year. En dan kijken we wel waar het op uitdraait bij Ajax. Van Gaal doelde op het kort geding natuurlijk... dat Johan Cruijff en tien jeugdtrainers gisteren in Haarlem voerden. Waarbij geëist wordt de benoeming van Van Gaal terug te draaien. Van Gaal wilde trouwens niet reageren op alle hijsen bij Ajax... die is ontstaan nadat hij achter de rug van de commissarissen... Van Kruijven werd benoemd tot algemeen directeur. Van Gaal zegt erover, ik ga er niets over zeggen. Als ik op 1 juli 2012 word aangesteld, zal ik mijn verhaal doen... en vertellen waarom ik heb gehandeld zoals ik heb gehandeld. Over het verlies van Ajax gisteravond praten we na zeven uur... in ieder geval door over de onterecht afgekeurde doelpunten van Ajax... en over die enorme winst van concurrent Olympique Marseille... en een knipoog van een speler van de tegenstander. Jij vertrouwt het niet, hè? Uh, ik doe daar geen uitspraken over, maar het zaakje stinkt, denk ik.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 en ook het verbruik van de Mercedes-Benz Sprinter is om van te dromen. Met de gloednieuwe 7 automaat rijdt u het op maar liefst 15% zuiniger. De Sprinter, de bestelwagen van je dromen. Dit is Radio 1.